De provinciale staten van Noord-Holland hebben toestemming gegeven om duizenden damherten af te schieten. De vele damherten die in de Noord-Hollandse duinen leven zijn een gevaar voor het verkeer en ze beschadigen gewassen. Daarom mogen jagers de komende vijf jaar ruim 4500 van de beesten afschieten. Tegenstanders zeggen dat ze naar de rechter stappen om het besluit terug te draaien.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 De Ajax-supporter die gisteren een pop van keeper Kenneth Vermeer ophing bij de wedstrijd ajax Feyenoord, wordt vervolgd voor bedreiging. Het is een man van 26 uit Wageningen. De pop hing met een touw om zijn nek over de balustrade in de arena. De man moet zich binnenkort voor de snelrechter verantwoorden. Niet eerder is een beursjaar zo slecht van start gegaan. De AEX sloot vandaag diep in het rood met een verlies van 3,2 procent. Daarmee blijft de Amsterdamse index nog maar net boven de 400 punten. Ook de beurzen in Frankfurt, Brussel en Parijs eindigden laag met verliezen tussen de 3 en de 3,5 procent. Het weer tot ver in de nacht blijft het flink waaien, al neemt de wind de komende uren wel wat af. Morgenochtend eerst wat zon. Later gaat het vanuit het zuiden regenen en het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Uh, alleen toen is dus de, de, de voorzitter, de, de, de voortrekker, die Jacques Feersheim, die overleed plotseling. Mm. En dat was een man van statuur, die uh, zat ook in de Amsterdamse uh, synagoge, in de grote synagoge, want hij had 20 jaar of 30 jaar zelfs log, uh, had in, de, in de kerkenraad uh, gezeten en nou, jammerlijk gen, uh, stierf hij.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 is voor mij wel een voorganger met een grote V als ik aan dan denk. Ja, goed, okay. goede voorbeeld, uh, ja, en volhouden. Ja. En um, ja, denk je ook dat? Uh... Uh, één ja, ja, zullen. Die... Ja, Eén ding zeggen over die. Ja. Uh, nou, het, het, was, het was een beetje, denk je nou, zo'n voorganger. Veel mensen denken voorganger is met je luizenbaan. Wat moet je nou helemaal doen?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 Kinderen uit de stad, dus uh, ja, een aantal maanden kwamen om van hun TVC af te komen. Dat was een volledig Joods gebeuren. Dat lag een beetje op het kindereiland uh, met ja. de vakantiekolonie, ja. waar nu Park Kostersploor is in het bunkerdorp. Uh, daar in die hoek uh, was dus altijd een Joodse, een Portugees Joodse uh, eiland. Ja.